uur. Levi van Eck met het nos Journaal. Er is nog geen duidelijkheid over de positie van Henk Otten als beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie. In het televisieprogramma WNL op zondag zei Theo Hiddema dat Otten eerst in gesprek moet gaan met de andere beoogde eerste Kamerleden van Forum. Zij moeten dan laten weten wat ze van zijn positie vinden. Ook moet hij van Hiddema zijn excuses aanbieden aan Baudet. Afgelopen week stapte Otten op als bestuurslid van Forum... omdat de partij stelde dat hij een greep uit de kas had gedaan... door zichzelf zo'n 30.000 euro uit te keren. Katholieken in Sri Lanka hebben de zondagsmis... thuis moeten volgen via een televisieuitzending. Alle katholieke kerken in het land zijn om veiligheidsredenen nog gesloten. Na de aanslagen van vorige week, waarbij ruim 250 doden vielen... Bij de speciale herdenkingsmis, die werd geleid door de aartsbisschop van Colombo, waren ook de president en premier van Sri Lanka aanwezig. Volgens persbureau Reuters zijn de vader en twee broers van het vermoedelijke brein achter de aanslagen gedood bij de politieactie van vrijdag in het oosten van Sri Lanka. In Spanje zijn de stembureaus geopend voor de vervroegde parlementsverkiezingen. Bijna 37 miljoen Spanjaarden kunnen hun stem uitbrengen. Premier Sanchez schreef de verkiezingen uit... nadat zijn regering was gevallen over de begrotingsplannen. Het is voor de derde keer in vier jaar... dat Spanjaarden een nieuw parlement mogen kiezen. Bij een aanslag op een synagoge in Californië... is een vrouw om het leven gekomen. Drie mensen raakten gewond, onder wie een meisje en de rabbijn. De dader opende het vuur in de synagoge in Poway vlakbij San Diego. Er zaten op dat moment zo'n honderd mensen binnen... Een man van 19 is opgepakt nadat hij, zichzelf de, nadat hij zelf de politie had gebeld. Volgens de autoriteiten handelde hij, hij uit haat. Het weer, zonnewolken wisselen elkaar af... en verspreidt over het land kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 En heel goedemorgen nogmaals bij Welkom Terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heb het programma vandaag samengesteld en presenteer het. We zijn lekker begonnen, tweede uur, met uh, Ronnie Cuber. In de jaren 50 en 60 was de bariton sax een groot instrument. Onder andere Pepper Adams, Gary Mulliken, Serge Jaloff en Leo Parker werden groot op dit instrument. Maar ook Ronnie Cuber. En Ronnie Cuber speelt nog steeds. Hij heeft in al die jaren gespeeld met grote artiesten, waaronder Slide Hampton, Lionel Hampton, Woody Herman, Lonnie Smith, Eddie Palmieri en Lee Konitz. En in 2010 heeft hij een album gemaakt met de Beats Brothers, de Nederlandse Beats Brothers. Peter Beets op piano, Marius Beets op dobelbas, Erik Ineke op uh, uh, DS. Sorry, mijn blaadje zegt DS. Ik ben even de afkorting daarvoor kwijt. In de muziekwereld worden de instrumenten vaak afgekort. En ik ben even kwijt wat DS is. Ik ga het zo even opzoeken. En Alexander Bates op um, tenorzaks. Het nummer wat ik uh, uh, speelde was uh, Chez José. En dat komt uh, zoals gezegd van hun album Ronnie Cuber en de Beats Brothers uit 2010. Ik heb straks nog een nummertje van, uh, van uh, dit album. En dan heb ik ongetwijfeld uitgezocht wat DS betekent. Ik ga verder met een uh, sprong in de tijd terug. We gaan naar Ella Fitzgerald van haar album Basin Street Blues. Ga ik twee nummers draaien achter elkaar. Stairway to the Stars en A Tisket A Tasket. With love beside us to fill the night with the song. We'll hear the sound of our lens out yonder where the blue he sí, peddled pero... I lost my yellow basket and if that girl is don't return it Ella Fitzgerald met twee nummers uit haar uh, beginjaren. A Star Way To The Stars en Is Tisket A Tasket. Ik ga verder met Duke Ellington. Dit jaar heb ik al eerder verteld, uh, is het 120 jaar geleden dat Duke Ellington was geboren. En hij heeft natuurlijk een enorme carrière achter de rug. En uh, in deze carrière heeft hij vaak de leden van zijn band de voorgrond gegeven om nieuwe nummers uit te proberen. En een van die nummers is een klassieker geworden, nummer Caravan. En het is voor het eerst uitgeprobeerd in een samenstelling van Barney Bickert en His Jazz Operators. En later natuurlijk in vele uitvoeringen van het Duke Ellington Orchestra. Gaat u luisteren naar Barney Bickert en His Jazz Operators met Caravan. <tied>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 Bickert met een Jazz Operators nummer Caravan. Wat later natuurlijk een grote klassieker is geworden... onder de noemer van Duke Ellington. Ik ga verder met Nina Simone. Ik had het al aangekondigd. Nog een nummertje van haar album Nina Simone Sings Ellington. It Don't Mean a Thing. you can't swing well it don't mean the thing all you gotta do is sing makes no difference if it's sweet or hot give that Simon Simone met It Don't Mean A Thing. ga verder met Milt Jackson en de Ray Brown Big Band. Milt Jackson op vibrafoon, Ray Brown op bas... en ook de dirigent Harry Sweets Edison op uh, trompet en flugelhorn. Onder andere John Odino, Buddy Childers op uh, trompet... en Randy Alcroft op tromboon. Tot twee nummers draaien van een album dat heette Memphis Jackson uit 1969. De eerste nummer is Queen Mother Stamp... en het tweede nummer is Picking Up The Vibrations... Milt Jackson and the Ray Brown Big Band. <laughs> Milt Jackson en de Ray Brown Big Band. Het album Memphis Jackson uit 1969. En duidelijk te horen, de stijl van de jaren 70 werd hier al ingezet. Ik ga verder met een nummer dat is van een verzamelalbum... van de Nortje Jazz Sessions. Het is het derde uh, verzamelalbum waarin uh, verschillende artiesten... samenspelen met, het, uh, met een trio van het uh, Metro's Midnight Music... Het is een, uh, dat was een radioprogramma gepresenteerd en geproduceerd door uh, Joop de Rooij... Met uh, op piano Louis van Dijk, op drums John Engels en als bassist Jacques Scholz. En op de Noordse Jazz speelde zij onder andere samen met Tony Coe. Tony Coe, Anthony George Coe, uh, is een Engelse jazzmuzikant die klarinet speelt, basklarinet, fluit, sopraan, alt en tenorsax. En hij heeft een heerlijk nummer van James Moody vertolkt, dat heet Reza. ESA, vertolkt door Tony Coe, John Engels, Louis van Dijk en Jacques Scholz. Ik ga verder met een heel ander nummer van Woody Shaw en Louis Hayes. Ze hebben een tour gedaan in Europa in 1976... en van verschillende opnames hebben ze een album samengesteld. Het album heet heel toepasselijk The Tour Volume 2 uit 2017. De tour zelf was 1976, dus 1977... En naast Woody Show op trompet en Louis Hayes op drums, uh, onder andere Stefford James op bas, Ronnie Matthews op piano en Renee McLean op tenorsax en Junior Kno Cook op tenorsax, gaat u luisteren naar Roundabout Midnight. er een Woody Show en Louis Hayes. Ik kan het niet helemaal afmaken, het nummer, omdat het gewoon uh, te lang duurt. Ik ga verder met een uh, tweede nummer van het album van Ronnie Cuber en de Beats Brothers. Ik had uh, straks eigenlijk vergeten de goede titel te noemen. Het album heet Infra Ray en het komt niet uit 2010, uit maar uit 2012. En ik was natuurlijk ook de afkorting kwijt van DS. Het instrument wat gespeeld wordt door Erik Ineke, die meedoet op dit album. En dat zijn natuurlijk de drums. Had het kunnen weten, want ik ben uh, niet zo heel lang geleden bij een concert geweest van Rijn de Graaf. Waar Erik Ineke ook meedeed. Maar ik was even de afkorting kwijt. Ze hebben een geweldig album gemaakt, The Beach Brothers. Uh, samen met Ronnie Cuber en Erik Ineke natuurlijk. En het nummer wat ik ga draaien, dat heet Chilling. Tony Cuber en de Beats Brothers. Het is alweer tijd geworden voor het laatste nummer van vandaag. En dat is een nummer. Uh, wat een uh, verzoeknummer is uh, van, een, uh, van een luisteraar. En dat is Thelonious Monk. Het nummer heet BANJA. Het komt van zijn album Monk's Dream. Mocht u nou ook eens een uh, verzoeknummer hebben, laat het ons weten. Dat kan via de website van CFM. Dan wordt het aan ons doorgestuurd. Altijd leuk om iets te horen. Dus een fijne zondag nog verder. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Dit is CFM Jazz. En het laatste nummer, Barja van Telonius Monk.